De Proef op de Som, een hoorspel van R.D. Wingfield. Vertaling en bewerking, Anne Ivic, regie, Hein Boele. Je ziet me naar de deur. Wat? Wat? Wat is het nou? Zie ziet me naar de deur. Ik ben bang. Bang? Hoe laat is het eigenlijk? Kwart over twee. Oh, Gwen had me nou laten slapen. Je weet dat ik morgen helemaal fit moet zijn. Ja, maar er werd op de voordeur gebonst... Luister dan. Gewoon niks. Er zit een bel aan de deur, nietwaar? Nou, ik weet zeker dat er iemand was. Ga nou toch slapen. Er is helemaal niks aan de hand. John! Ja, ja, ja, ja, ja, ik ben niet doof. Nou, ik het ook. Wie kan dat nou zijn zo laat in de nacht? Wat ga je doen? Kijk, natuurlijk. Doe nee, niet doen, alsjeblieft. Ik ben bang. Ik doe nou toch niet zo vrij kinderachtig, zijn. Het is gevaarlijk, ik voel het. Wat een waanzin had men dan laten slapen als je niet wilt dat ik naar beneden ga. Nou, gum die kamerjas op, hé. Okay? Nou is het dus stil. Ja, ja natuurlijk. Je ziet aan het licht dat we het hebben gehoord. Nee, nee, nee, jij blijft waar je bent. Ik ga met je mee, John. Er is sprake van: jij sluit de slaapkamerdeur achter me af. Dan krijg je, kan jij de politie bellen als er iets in huis is. Wat kan er dan niet in orde zijn? Hoe weet ik dat nou Gwen? Doe nou, doe nou wat ik zeg. Oh, wees voorzichtig, John. Als je nou niet ophoudt. Wie is daar? Het is vast een ongeluk. Ik, ben, ik heb je gezegd boven te blijven. Doe dat dan ook. Oh. Het is er gebeurd, hier. Bent u de heer Summersham? Ja. John Summersham? Ja, dat ben ik. Wat wilt u op dit uur van de nacht? We zijn van een recherche, meneer. Mogen we binnenkomen? Waarom? Slecht nieuws, vrees ik, meneer. Wat voor slecht nieuws? Kunt u zich legitimeren? Ja, natuurlijk. Alsjeblieft. Ik ook, meneer. Alsjeblieft. Dank u wel. Ja, het is een... Omgreden, laat maar, Collins. Ik neem het over. Meneer Summersham. Het gaat om uw zoon. Simon! Wat is er met Simon, John? Blijf kalm, Gwen. De heren zijn hier kennelijk helemaal verkeerd. Luister eens. Al voor ons fatsoenlijke burgers in het holst van de nacht uit hun bed te halen... hadden jullie de feiten moeten controleren. We hebben één zoon van zeven jaar en die ligt boven in zijn bed te slapen als een os. Zelfs jullie kabaal heeft hem niet wakker kunnen maken. Bent u er wel zeker van dat hij boven is? Volkomen zeker. Dan spijt het ons geweldig dat we u en mevrouw hebben wakker gemaakt. Een uh, vergissing is menselijk. Ja, ja. toch niet bepaald een gewone naam. Maar ook niet zo ongewoon, dus als u me niet kwalijk neemt. Ik ben moe, ik heb slaap, ik heb een razendrukke dag voor de boeg. Bovendien begint koud, ik krijgen. een nacht. ...wilt u ogenblikkelijk uw voet wegnemen. een ogenblik nog, meneer. Collins, lees jij dat signalement eens voor? Heb je het bij de hand? Ja, sir. Simon Samasham. Leeftijd zeven jaar. Blond haar, blauwe ogen. Fris uiterlijk. Betrekkelijk vers. Lidteken boven linkeroog. Dat klopt, John. Toen hij is gevallen... Kalm, hij... Gwen. Er zijn homo, de kinderen met zulke tekens. Heeft u nog meer gegevens, heren? Gewicht 57,2 ons, half een maand vormen, geboortevlekje linkerbovenarm. Klopt allemaal. Nou, meneer Summersham. Goed. Goed, Ben. Ga jij dan maar om jezelf van deze hardnekkige heren te overtuigen, even naar Simon's kamer. Als jij meegaat. Doe niet zo gek, Ben, ga nou. Maak hem niet wakker, alsjeblieft. <tus> Heb jullie lang geklopt of gebeld? Wow. Een minuut of tien. Ik heb nog een zonde slaap. Mijn vrouw heeft u wel gehoord, maar... Nou, meneer Sommersum. Wat is er, Gwen? Ze bent... ze sliep. Zou het misschien <tie> toch niet prettiger zijn als jongs ons even liet binnenkomen? Huh? Dat is beter. Worden we worden ook koud te krijgen. Niet huidelijk, Gwen. Daar komen we niet verder mee. Hierheen, alsjeblieft. Gaat u even zitten, mevrouw. Zo, dat is beter, hè. Probeer kalm te blijven, dan komt dat allemaal in orde. Dank u wel. Eerst mijn zoon, waar is hij? Laat me u gerust mogen stellen met de mededeling dat hij gezond is. Hoe kan dat nou, u als U zult mij op mijn woord moeten geloven, mevrouw, dat hem niets mankeert. Dat hij uitstekend wordt verzorgd. Collins, als jij nou eens voor een hete sterke kop tegen hè. Die zal ons allemaal erg goed doen. Ach, natuurlijk. jij neemt u niet kwalijk Oh, rustig blijven zitten, mevrouwtje. Ik vind het wel... hoor. Hoe is uw naam ook alweer? Garwood, meneer. Dan geef ik u nu precies een halve minuut, meneer Garwood... om me te vertellen wat er met mijn zoon gebeurd is. Als uw verhaal me niet aanstaat... wil ik ogenblikkelijk hoofdinspecteur Woodhead. Zoals ik al zei, meneer, uw zoon is in veiligheid en hij maakt het best... En als u onze instructies nauwkeurig opvolgt, is u morgen ongedeerd bij u terug. John! Dus die legitimaties zijn vals. Jullie zijn niet van de recherche. Nou? Nog een paar minuutjes trekken. Allemaal suiker en mark. Ga opzij, kerel. En waarom? Ik moet inspecteur Woerder... Nog even wachten, meneer. Eerst luisteren naar wat we u te zeggen hebben. Ga maar weer aan je thee, hmm. Tje, die kinderen toch, ze kijken niet uit. Dat is zeker een lelijke jaart geweest boven zijn oog. In godsnaam zon, luister op naar zijn. Nou, hier is de lavenis, mensen. Niet koud laten worden, hoor. kolens mevrouw eerst. Hoe zeker, Sjeb. Alsjeblieft, mevrouw. Goed. Zeg dan maar hoeveel jullie moeten hebben. Sinds speelt u nu op een eventuele losprijs? Nee, dank je, ik, ik Hoeveel? Hm. Dit valt me echt een beetje van u te wegen, meneer Somersham. U schijnt te denken dat we betrokken zijn in een ordinaire kinderhof... voor een armzalige grijpstuiver. Dat is precies wat ik denk, ja. Kom nou toch. We weten best dat er bij een veiligheidsofficier... van het bureau Chemische Oorlogvoering niks te halen valt. Hm. Wat willen jullie dan? Voortreffelijke thema, mevrouw. Vakkundige zet, Collins. Ja, dank u, sir. Vorige maand, meneer Sommersham... zijn de bijzonder knappe, doch schier onbekende koppen van jullie afdeling... er eindelijk in geslaagd de laatste ontsierende kreukjes weg te strijken... uit dat nieuwe, aardige patroontje van het verlammend zenuwgas. Ik weet niet hoe u aan die wijsheid komt, maar u zit er volkomen naast. Onze bronnen zijn onverdacht. We zijn dan ook geheel vertrouwd met de codenaam NPX32. <lacht> Moet je dat even gezicht zien, Collins? Ik zou niet graag met hem pokeren. Hoeft ook niet, ja. We weten toch dat meneer Semmersham al lang weet dat wij weten... dat er in het NPX32-dossier een aanhangsel A voorkomt... met alle technische gegevens op de bladzijde 1 tot en met 12. Nee... Ik denk er niet aan. Wilt u Simon dan niet terug hebben? Mijne heren, u verknoeit uw tijd. Meent u niet? Mijne heren, u verknoeit uw tijd. Zeg ze maar flink waar het op staat, hoor oh John. Mijn heren. Bel u later, later, alsjeblieft. Dat zou u wel willen, hè? Maar ze mogen het best weten, hoor. Wat weten, u, Ze mogen mevrouw? het best weten dat mijn man een behoorlijke betrekking heeft gehad op het ministerie. Maar hij wou zo verschrikkelijk graag iets hoogs, iets belangrijks worden bij de Veiligheidsdienst, begrijpt u wel? Maar daar nemen ze alleen maar getrouwde mannen voor. Dus is hij met me getrouwd. Is dat niet romantisch? Gwen. Zelfs onze zoon werd alleen maar geboren... om zijn vaders kans op promotie groter te maken. Zo is het genoeg, Gwen. Wat wilt u daarmee zeggen, mevrouw? En dat u zo ezelachtig bent geweest... voor uw doel de enige man ter wereld op te zoeken... die liever zijn kind laat sterven... dan dat is een fantastische betrekking... die je vaar zou willen brengen. Spreid ons heel erg, meneer... Het was niet onze bedoeling mevrouw van streek te maken. En we zijn het ook niet met u eens dat u zo hard zou zijn. Ik weet zeker dat u ons zult willen helpen. Met bluffen bereiken jullie niks. Bluffen, meneer. Ik wou dat het waar was. Want huis, ik heb enorm de pest aan wat ik zou moeten doen als u niet meewerkt. Wat is er zien buiten, sommersje? Hollands! Oh. Ja. Policiagent. En deze keer een echte... Oh. De mensen van de straatdienst hebben opdracht dit huis in de gaten te houden vanwege mijn werk. Grijpen jullie wel? En al dat onder u, s morgens licht om de uur smorgens doet wellicht enige verdenking wijzen niet. Goed, laat hem dan maar eens binnenkomen. U bent er zo ook zeker van dat wij bluffen, dan moet u het maar hebben ook. Wij verdwijnen door de achterdeur. Ja. Zo. Maar naar de jongen van u kunt u dan wel fluiten. Nee, John! Oh, ja, Wie okay. ja. ja. Goeie Wees, alles in de licht? In orde? Hoezo? Nou meneer, omdat er zoveel licht aan is, dacht ik. Dat, ja. Uh... ja, dat klopt, agent. Ik heb hartstikke uh... hoofdpijn. Ik kan niet slaan. Oh, ja, dat wel meneer. Niks aan de hand dus? U uh, weet het zeker? Ik stel u dienst even bijzondere prijsagent, maar hier is alles goed. Oh, nou ja. Nee, dat ga ik maar weer. Zit <tieft> u niet kwalijk dat u gestort, meneer Sommersham? Wetenschap. Ja, ja, bedankt <tieft> En u ook bedankt, meneer Sommersham. Dit is het cameraatje, meneer. Flits is niet nodig. Er zit een supersnelle film in. Van iedere bladzijde één opname, alstublieft. Het filmtransport is automatisch. En dit is de sluiter, ziet u wel... Nou, even de proef op de som, uw vooral. Ja, dat wordt wel een heel aardig plaatje. Zo. Nou trek ik aan dit lipje. En hier hebben we de kiek. Kant en klaar. Klein, maar haarscherp. U kunt ook een hele serie achter elkaar nemen. En daarna uitscheuren. Knap, hè? Voor het eerst dat u het ziet toegepast op een miniatuurcamera. Het voorkomt dat we iemand op zijn woord moeten geloven... Zulke dossiers werden bewaard en bewaakt in de topgeheim kluis. Wat u wilt is onmogelijk. Dat hebben ze in de tijd ook tegen de gebroeders Wright gezegd. Niemand komt daar binnen zonder een deugdelijke en gecontroleerde reden. En dan nog een gezelschap van een veiligheidsofficier. En wie eruit komt wordt gefouilleerd. Hmm, Waterdicht te worden. Dat is het ook. Ik heb het hele systeem zelf ontworpen. Dan zult u een tegensysteem moeten ontwerpen om het voor elkaar te krijgen. Voor morgenmiddag, half één. Dat is absoluut onmogelijk. Denk er nog maar eens over na, meneer Samercham. De kamer laten we hier en morgen hoort u van ons. Misschien kan mevrouw u nog helpen bij de vorming van uw uiteindelijk besluit. Hoe zou ik dat moeten doen? Morgen valt de grote beslissing. De grote beslissing, mevrouw? Ja. In zaak een zeer belangrijke promotie van mijn man. En u weet het nu, zijn werk gaat voor alles. Ja, mm. Hartelijk bedankt voor uw heerlijke thee. Hoor. Praat maar eens heel rustig met hem, dan doet hij het wel. Ik ga weer naar bed. Ik weet, het is onmogelijk. Als ik mijn kind niet terugkrijg, John, ga ik weg. ...voor NPX, bericht voor NPX, dringend. NPX, gelieve zich onmiddellijk te melden. Morgen, Alfred. In lab 1. E. Morgen, meneer. Ja, pas. NPX, gelieve zich onmiddellijk aankomst, te melden. Tijd van aankomst, 8 uur 54. E. Akkoord, meneer Green? Akkoord, Alfred. Goedemorgen, meneer Semmersham. Was die intercomboodschap voor mij, Alfred? Nee, meneer, voor NPX. Hm. Tijd van aankomst 8 uur 55. Akkoord, meneer Sammersham? Jij controleert toch wel de passen van iedereen die hier binnenkomt? Ja, natuurlijk, meneer. Waarom de mijne dan niet? U ken ik toch, meneer Sammersham? Zodat je opdracht toch niet is, het wel? Iedereen betekent iedereen, begrepen?